uur. Het NOS-journaal door Megens. Goedemiddag, directeur Brabantse woningcorporatie aangehouden. Minister De Jager beschuldigt de PVV van bankmakerij. En Michela Krajitschek gaat toch naar Roland Garros. Vanmiddag steeds meer stapelwolken. In het binnenland kunnen die uitgroeien tot wat stevige onweersbuien met kans op hagel. 22 graden is het aan zee, 29 graden in het binnenland. Morgen vergelijkbare temperaturen en ook flink wat zon. Na morgen blijft het zonnig, maar het wordt wel iets minder warm. En opnieuw zijn er problemen bij een woningcorporatie. De directeur van de Brabantse corporatie Laurentius wordt verdacht van betrokkenheid bij omstreden vastgoedtransacties. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp.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 Commissaris op non-actief gezet. Er is ook huiszoeking gedaan bij Laurentius. Waarnemend voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Laurentius, de heer Gielen, die zag deze problemen niet aankomen? Uh, nee, absoluut niet. Nee, dit was een volstrekte verrassing. We waren compleet verbijsterd. En, en wat is er aan de hand? Uh, ik, weet niet, ik weet niet meer als wat mij uh, maandag uh, te horen is gekomen: dat de directeur is aangehouden voor verhoor. En vervolgens, uh, ja, het uh, de Openbaar Ministerie doet dan geen verdere uitspraak wat er uh, precies de reden is van het verhoor of wat dan ook. Omstreden vastgoedtransacties worden gezegd, waarbij hij mogelijk zelf heeft geprofiteerd? Ja, maar dat is een volstrekte verrassing. En daar kan ik absoluut niets over zeggen. Dat, dat, dat weet ik gewoon niet. Nee, daar weet u ja. niets van. Nee, absoluut niet. Maar je bent toch van het toezicht? Ik ben van het toezicht, ja. En om, juist omdat ik van het toezicht ben, durf ik te zeggen dat wij, denk ik, een heel serieus toezicht uitoefenen. En van wat u zegt, is mij niet bekend. Nee, nee. Um, al langer staat de, de corporatie onder toezicht. Uh, zijn problemen hebben die daarmee van doen? Nee, absoluut niet. Ze staat er helemaal los van. En dat is iets wat de uh, officier mij ook uitdrukkelijk gezegd heeft. Dat, um, even kijken hoe he, ik heb het opgeschreven... De onderzoeksleider heeft uitdrukkelijk benaderd dat het onderzoek dat nu plaatsvindt, dat ook bij de Laurentië is uitgevoerd, losstaat van het verscherpt toezicht waarin Laurentië zich bevindt. Daar staat er dus absoluut los van. Ja, want ik wou zeggen, ook al, ja, ook al weet u niet wat er precies aan de hand is en bent u compleet verrast, kunt u wel zeggen dat het er helemaal los van staat? Ja. Dat, dat dan weer wel? Dat heeft het openbaar ministerie zelf geklaard. Morgen wordt de directeur van Laurentius voorgeleid voor de rechtercommissaris... en dan wordt ook duidelijk of de directeur langer vastgehouden mag worden. Een man die in 2009 in Breukelen een buschauffeur vijf keer stak met een mes... is vervroegd vrijgekomen door een vormfout van het Openbaar Ministerie. De man van 52 uit Afghanistan had twee derde van zijn straf uitgezeten. Gevangenen die zich goed hebben gedragen kunnen dan vervroegd vrijkomen... Het OM wilde de man langer vasthouden, maar diende een verzoek daarvoor... vier dagen te laat in bij de rechter... en daardoor kon de rechtbank de zaak niet behandelen en kwam de man vrij. Een grote fout, zegt het Utrechtse OM. Dit is helemaal niet leuk. Nee, dit is echt heel erg vervelend. Zo moet het niet. Um, waar we achterkomen is dat de termijnen uh, behoorlijk kort zijn... Uh, op het moment dat de vordering vanuit het landelijk bureau bij ons binnenkomt. En ingediend moet worden bij de rechtbank. Daar zit een hele korte termijn op. Dus wij moeten daar veel beter op letten en dat veel beter gaan bewaken. En ja, wat dat betreft is het een leerzaam dit, dat we dat zeker zo anders zullen gaan uh, regelen. Ja, het Openbaar Ministerie in Utrecht gaat de medewerker vrijmaken om op zulke deadlines te letten, zodat dat in de toekomst niet meer kan gebeuren. PvdA-leider Samson vindt dat de SP en de PvdA dichter bij elkaar staan dan vroeger. Dat zegt hij in een interview met het weekblad Elsevier. Er staat dat er met GroenLinks en D66 vroeger een natuurlijke lijstverbinding was. Nu zou ik net zo liefst met de SP zo'n verbinding sluiten, zegt Samson. Hij vindt dat GroenLinks en D66 een stuk rechter zijn geworden. Op de vraag of je een voorkeur heeft voor regeren met de SP... zegt hij dat met de huidige zetelverdeling... PvdA, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie... ook een meerderheid kunnen vormen. Minister De Jager beschuldigt de PVV van bankmakerij. In het debat over het permanente Europese noodfonds ESM... zei hij dat de PVV angst kweekt bij de mensen... op basis van onjuiste uitspraken. Buiten deze zaal worden mensen bang gemaakt met diezelfde woorden. Met diezelfde onjuistheden. Met diezelfde kweken. En wat bereiken we daarmee? dan bereiken we alleen maar mee dat we de Europese Unie, de euro, de, euro, de munt die we samen zo al hebben opgebouwd, die interne markt, bedreigen. Minister De Jager, volgens PVV-kamerlid Van Dijk draagt Nederland allerlei financiële bevoegdheden over en geeft het zeggenschap uit handen. De Jager bestrijdt dat en die vindt dat de PVV de euro in gevaar brengt. Dat is een zware verantwoordelijkheid, zei De Jager. Van Dijk noemde op zijn beurt de woorden van de minister misleidend. Volgens de PVV heeft Nederland niets te zeggen over de besteding van het fonds. Ruime Kamermeerderheid steunt het noodfonds. Na 60 jaar dictatuur gaan Egyptenaren naar de stembus om een president te kiezen. Het wordt de opvolger van Hosni Mubarak, die bijna 30 jaar aan de macht was. Correspondent Sander van Hoorn staat bij een stembureau in Cairo. Sander, vanochtend vertelde je dat er lange rijen stonden. Loopt er nog steeds storm? Het hangt een beetje vanaf welk stembureau je bent. Ik uh, ben bij verschillende stembureaus geweest. En soms staan er lange rijen, soms zijn die rijen inmiddels weg. Soms zijn er helemaal geen rijen geweest. Maar nu sta ik uh, bij eentje waar het vanmorgen weer heel erg druk was. En nu weer even wat rustiger. Ik spreek ook heel veel mensen die zeggen, ik ga morgen pas stemmen. Want dat is natuurlijk wel zo. Deze uh, verkiezingen zijn uitgesmeerd over twee dagen. Nou zijn er iets van twaalf kandidaten, dacht ik. Uh, vier grote kanshebbers. Is er al iets te zeggen over welke kant het opgaat? Nee, mijn glazen bol die, uh, is ermee uitgescheiden. Nee, dat klinkt heel flauw, maar er is echt helemaal niets over te zeggen. Uh, ze maken allemaal heel veel uh, kans. En ik, ik spreek hier mensen waarvan het heel duidelijk was, uh, dacht ik, dat ze op uh, bijvoorbeeld een islamitische partij zouden stemmen. En die zeggen dan weer op heel iets anders te stemmen, op een kandidaat van uh, het leger of op een, een socialistische kandidaat. Dus iedereen lijkt massaal aan het zweven en dat maakt... De uitkomst bijzonder onvoorspelbaar en dat is toch ook wel weer spannend eigenlijk. Dat is toch wel weer aardig dat uh, dat dus echt heel democratisch lijkt te verlopen. En, en zou het dan zo kunnen zijn dat één stemronde voldoende is dat één kandidaat uh, al de, de meerderheid gaat halen, of moet, komt er een tweede lijkt, ronde? Het lijkt me uitgesloten. Dat uh, er zijn echt te veel kanshebbers, uh, te veel wisselende geluiden. En als er eentje uh, nu meteen de meerderheid zou halen, dan zou je meteen het uh, verwijt van fraude krijgen. Uh, dat heb ik trouwens niet zelf kunnen vaststellen. Ik heb behoorlijk wat, wat uh, stembureaus gezien inmiddels. En het enige is dat je ziet dat in sommige stembureaus de stembussen verzegeld zijn... en in andere weer niet, terwijl dat wel zou moeten. Dus daar kan je dan theoretisch mee uh, frauderen. Aan de andere kant, er zitten ook weer heel veel uh, waarnemers bij. Dus nee, fraude, uh, ik heb het nog niet vast kunnen stellen. En dat is wel wat nodig is, denk ik, als één kandidaat meteen in de eerste ronde uh, de meerderheid uh, wil halen. Sander van Noorn, in Cairo. dankjewel. Dit is het NOS Journaal, het door Alt Megens. Het overgrote deel van de Iraakse asielzoekers... zal het tentenkamp in Ter Apel vandaag gaan verlaten... en teruggaan naar het asielzoekerscentrum. Anderen zijn niet ingegaan op het aanbod van minister Leers. Die belooft asielzoekers uit Irak opvang tot medio volgende maand... wanneer hij met een Iraakse minister overlegt. Hij hoopt dan afspraken te kunnen maken over uitzetting. Een deel van de Irakezen in Ter Apel heeft geen vertrouwen in het aanbod van leers. En ook de asielzoekers uit onder meer Somalië, Iran en Afghanistan weigeren het kamp te verlaten. De politie heeft de toegangswegen naar het kamp afgesloten. De asielzoekers zijn nu bang dat het kamp in Ter Apel ontruimd gaat worden. Een advocaat wil dat voorkomen met een kort geding. De partij van de Italiaanse oud-premier Berlusconi zit in een crisis. Volk van de Vrijheid kreeg het bij de lokale verkiezingen zwaar te verduren. Sommige gemeentes heeft de partij nog maar twee of drie zetels over. Dat is niet veel. Correspondent Bas Meesters, wat is er aan de hand, Bas? Ja, grote paniek natuurlijk. Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar de provinciehoofdsteden waar gestemd is. Ze hadden ooit uh, van 26 zetels en nu zijn er 11 verloren. Uh, en, en inderdaad, wat je zegt... In grote steden als Verona hebben ze ineens nog maar één zetel van de 36. En het is tegelijkertijd nog steeds de grootste partij in het parlement. Omdat dat uh, langer geleden is, die verkiezingen. Dus er is grote paniek, onderlinge ruzie. En uh, Berlusconi heeft zelfs de, de analysevergadering van uh, wat er mis is gegaan uitgesteld. Bang dat het gewoon uh, open oorlog zou worden in de partij. Mm, heibel in de tent. Uh, en, en wat moet er dan nu gebeuren? Ja, daar zijn de meningen natuurlijk enorm over verdeeld. Sommigen zeggen we moeten meer gaan samenwerken met de christendemocraten. Dat is een kleinere partij van Pierre Ferdinando Cassini op het midden. Maar die partij die eist dan dat Berlusconi zich niet meer kandidaat stelt. Niet eens meer als parlementslid. En dat zou een totale vernedering zijn. Anderen zeggen we moeten misschien de partij helemaal opheffen. En in kleinere bewegingjes. Uh, onderverdelen. Bijvoorbeeld een beweging voor mensen die van dieren houden. Een beweging voor mensen die andere mensen haten. Een beweging voor mensen die meer sociale dingen willen. En dan op de achtergrond gewoon de schaduw van Berlusconi handhaven. En op die manier toch nog heel veel stemmen binnenkrijgen. En dat zou dan een beetje gebeuren volgens het model wat Beppe Grillo, de komiek, die nu zoveel succes heeft. En is gegroeid tot de tweede partij van Italië. Die heeft een beweging en niet een partij. En dat model zou Berlusconi willen kopiëren. Ja, die Beppe Grillo, wat is dat voor, uh, voor een komiek? Dat is een uh, man die kun je vergelijken met het kaliber uh, Joep van het Hek of Freek, Freek de Jonge. Een cabaretier. En die man is tien jaar geleden al begonnen met het aanklagen van politici en het politieke systeem. Um, hij is het op een gegeven moment dat op websites gaan doen... Hij heeft jongeren opgeroepen zelf zich te organiseren, lokaal. Hij heeft ze opgeroepen om uh, zich in te schrijven bij gemeenteraden, op lijsten. En nu hebben die jongeren dankzij hem, dankzij hem als megafoon... heel veel lokaal succes. In Parma hebben ze dus de burgemeester nu gerealiseerd. Die jongeren zeggen, Beppe Grillo is een soort ploeg. Die ploegt het terrein om. En, uh, en, en de jongere mensen die met hem samenwerken... die zaaien lokaal en oogsten lokaal. En Beppe Grillo... Die, die, die blijft de, de, de bestaande politici enorm aanvallen. Gisteren ook weer heeft hij de, de leider van de linkse partij, eh, Bersani... omschreven als een zombie en hmm. dat ook eh, hij als het ware een lopende dood is. Die harde aanpak van Grillo, eh, keihard populistisch aan de top... en dan die rustige lokale mensen die proberen te zaaien. Dat is eigenlijk het model Grillo op dit moment. En dat is de nieuwe politiek in Italië. Ik Dank je wel, Bas Mesters. Sport. De clubleiding van Bayern München heeft namens zijn aanhangers Arjen Robben excuses aangeboden voor de fluitconcerten van gisteravond in de wedstrijd tegen Oranje. De fans deden dat volgens voorzitter Roemenieke uit teleurstelling over de verloren Champions League finale en over het feit dat Robben gisteren alleen voor het Nederlands Elftal speelde. Dat geeft hen volgens Roemenieke nog niet het recht om spelers van hun eigen ploeg uit te fluiten. Michele Krajewitschek doet toch mee aan Roland Garros. De tennister raakte vorige week geblesseerd aan haar knie en uh, leek lange tijd uitgeschakeld. Na een kijkoperatie blijkt allemaal dat het reuze meevalt. Michele Krajewitschek, goedemiddag. Goedemiddag. Dat is goed nieuws hè? Ja, heel verrassend nieuws inderdaad. Onverwacht, <laughs> voor jou ook onverwacht? Ja, heel erg onverwacht. Ik was uh, natuurlijk uh, vorige week geopereerd en... Uh...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 Heel snel ook, want het is komend weekend al dat je moet aantreden dan. Ja, inderdaad. Nou, ik heb nu al eigenlijk uh, gevraagd om maandag of dinsdag te spelen. Dus ik denk dat het geen probleem zou zijn. Maar ja, dus inderdaad, het, is al, het begint inderdaad al uh, op zondag. Dus. Ja, en alweer gewandeld hoor ik, maar ook getraind op de baan? Ja, dus zoals ik al zei, ik had gisteren al echt een bootje geslagen. En uh, het voelt en ja, het ging... Uh, het ging goed, dus het voelt allemaal goed. Het, uh, mijn knie is uh, niet opgezwollen, er is niks uh, aan mijn hand. Dus het, uh, het ziet er goed uit, maar <laughs> ja, het is inderdaad redelijk uh, verrassend. Nou, we gaan het volgende week volgen. Ik, ik wens je veel succes in Parijs. Michele Karensen. Ja, dankjewel. Goedemiddag. We gaan naar de ANWB. Daar zit Wijnand Swaan en die heeft verkeersinformatie. Er ja, staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Zalbommel en Knoopend Empel, 7 kilometer. was een ongeluk gebeurd, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. Nog één keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Directeur van Brabantse Woningcorporatie is aangehouden. Minister De Jager beschuldigt de PVV van bangmakerij. En we worden haar zojuist opgewekt en blij. Michele Krajitschek kan toch naar Roland Garros... ondanks een blessure vorige week. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Het is 14 over 1. Zometeen de NCV weer. Jurgen van den Berg met lunch. Hallo, ik ben Tom de Ridder van MKB Brandstof. Ben ik weer? En waarom?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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch meteen met voetbalcommentator Jeroen Elshof, die druk is met de voorbereidingen voor het EK voetbal in Polen en Oekraïne. In de werkweek volgen we Peter Reumer, die deze week zijn eerste moordroman presenteert. Maar zijn eerste verhaal schreef hij al op zeer jonge leeftijd. Toen ik net kon schrijven schreef ik een, een, een, een, een verhaal. Dat heette Het circus komt in de stad. En dat was ook meteen het hele verhaal. <tie> Kort verhaal heet dat dan. Uh, straks meer van Peter Reumer. dus. En uh, om half twee begint stand.nl. De stelling dan het uitzetten van asielkinderen zoals Mauro moet gewoon doorgaan. Dat is in ieder geval wat Defense for Children wil. Die praten zo meteen ook met ons mee. Carla van Os zal dat zijn. We zijn benieuwd ook naar uw mening. Het uitzetten van asielkinderen zoals Mauro moet gewoon doorgaan. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. Stem op onze website. Is het mogelijk? www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens... Doe het dan met Hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. De nieuwe drank- en horeca-wet is gisteren na 9 jaar discussie uiteindelijk goedgekeurd door de Eerste Kamer. Vanaf 1 januari 2013 zijn jongeren onder de 16 strafbaar als ze alcohol in hun bezit hebben, zowel in de kroeg als op straat. En de handhaving van de wet komt dan te liggen bij gemeenten die er dus weer een taak bij krijgen. Onno van Veldhuizen is burgemeester van Horen. Dag, meneer van Veldhuizen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Want u hebt al meegedaan aan een pilot. Hè, op dit punt uh, bij uw gemeente werkt dit dus al op deze manier. Uh, wat zijn de ervaringen daarmee? Die zijn positief. Uh, dat is ook niet zo heel erg moeilijk. Want eerst deed de voedsel en warenautoriteit het, en die had voor heel Nederland 30 mensen om en nabij. Dus dan is er van de handhaving niet zo heel veel uh, sprake. Wij hebben acht van onze toezichthouders ook opgeleid in dit vak. En in combinatie met de mystery guests die we hebben... dus mensen onder de zestien die proberen aan drank te komen, stikken... en vertellen ons dan waar dat wel lukt en waar dat niet lukt... zien we toch dat het naleefgedrag beter wordt. Het is inderdaad een nieuwe taak. Het kost natuurlijk geld. Het geld krijg je er niet bij is ook een politieke keuze. Ja. Wij hebben hier met de 21 gemeenten gezegd... 50 cent per inwoner stoppen we in jeugd, alcohol en drugs... van de preventieve kant tot de repressieve kant. Ja, dus, want, want uiteindelijk levert dat dus ook wat op. En u hebt u minder, minder overlast en dat soort dingen. En, want dat is natuurlijk waar die gemeenten wel over mopperen. Die zeggen, ja, wij krijgen er weer een taak bij. Ja, dat, uh, dat klopt. Maar we hebben ook uh, als uh, gemeente een, uh, een aantal jaren geleden samengezegd... wij willen de eerste overheid zijn. Uh, dus er mogen taken gedecentraliseerd worden... Uh, dat zou ook goed zijn, maar dat is weer een hele andere discussie... als we dan ook een fatsoenlijk eigen belastinggebied erbij zouden krijgen. Want dan kun je de democratie laten werken... en het over prijs en kwaliteit tegelijkertijd hebben. En nu zijn we heel erg afhankelijk, te veel afhankelijk... van het geld uit Den Haag. Mm. En dat maakt het wel eens lastig. Yeah. Maar als je het een echte prioriteit vindt... zoals wij dat met elkaar vinden... Uh, ja, dan weet je dat uh, geld ook nu nog uh, te vinden. En het gaat niet alleen over overlast. Het gaat gewoon over een gezonde jeugd. En als je die hebt, kinderen voet je met elkaar op, dan heb je later ook heel wat minder uit te geven aan zorg. 40% handhaving komt u op, geloof ik. Er zijn soortgelijke projecten in Scandinavië, daar scoren ze dus ja. 90%. Ja. Dat is nog even iets ja. hoger. Hoe kan dat? Nou, omdat het uh, daar uh, toch aanzienlijk meer leeft en het toezicht ook een stuk uh, strenger uh, is en uh, omvangerijker is uh, georganiseerd. Maar er ook een samenleving is uh, die zegt: wij zijn hier niet van. Uh, en bij ons is het uh, toch nog uh, steeds uh, zo van, ja, we zijn er niet van, maar bij mij is het geen probleem. En uh, op het dieptepunt uh, zagen wij bijvoorbeeld in onze horeca een naleefpercentage van 7 uh, Dat is nu ook aan de beterende hand, maar als je 7 naleefgedrag hebt, dan kun je eigenlijk zeggen, dan is er een norm die niet uh, bestaat. Maar hebt u dan ook cafés al gesloten? Wij hebben nog geen uh, cafés uh, uh, gesloten, wel gedreigd te sluiten. Uh, wat ik wat eigenlijk, uh, als ik nou zeg, één advies, dan is dat toch gewoon die mystery guests. Want daar pakken we uit waar het uh, schip lekt. Dan hebben we hele concrete gesprekken met mensen. Bij u is het nu twee keer gelukt om drank te krijgen waar het niet hoort. Wat gaat u daaraan doen? Maken we afspraken over. En die mensen worden dan achteraf ook nog eens extra gecontroleerd. En dan zie je toch een verbetering. En dat is uh, heel. Concreet bussen waar het brandt. Goed. Eh, dank u wel voor de uitleg. Onno van Veldhuizen, burgemeester van Horen... waar eh, dat hele verhaal dus al geldt van die drank- en wet. Eh, straks in het, in het hele land. EK Voetbal staat voor de deur. Daar vertel ik niks nieuws mee. Eh, alle verloven zijn ingetrokken bij de collega's van eh, Studio Sport. Talloze uitzendingen op tv en radio. De grote smaakmakers natuurlijk de wedstrijden in Polen en Oekraïne. Maar hoe bereid je je daar nou op voor? En um, een van die commentatoren die daar naartoe gaat... is Jeroen Elshoff, die zit hier nu. Ja, je, volgens mij is ook niemand die lof wil hoor, in deze periode. <laughs> ja, dat, zou, dat zou me maar, verbazen eigenlijk. Ja, dan zou je bij de volgende functioneringsgesprekken misschien... Het uh, ja, zou een is, kort gesprek worden, denk ik. Het <laughs> zal niet anders zijn. <laughs> uh, hoe lang ben je bezig met die voorbereiding? Nou, eigenlijk uh, uh, heel intensief, denk ik nu anderhalf, twee weken. Maar uh, vanaf de periode dat je... Te horen krijgt welke wedstrijden je waarschijnlijk voor je kiezen krijgt. Um, dan begint het eigenlijk al met het bijhouden van de landen die je gaat doen. Het, het, het neuzen naar websites waar je nieuws op kan vinden. Dus uh, ja, heel, heel strikt ja. twee weken, maar uh, al wat langer, wat ruimer, toch al een maand of twee. En jij doet vooral de tegenstanders van het Nederland zelf dan ja, in de eerste, klopt. In ja, eerste ja, fase. Ik, ik doe de wedstrijden in de Pool van Nederland. Uh, die Nederland niet speelt. En dan nog Zweden-Frankrijk erbij. Het zijn prachtige wedstrijden, maar het vergt een hoop voorbereiding. Ja. Dat geldt overigens voor al mijn collega's hoor. Ja. En uh, je probeert beelden te, te vinden. Waar wil, is dat overal beschikbaar? Nou, nee, eigenlijk niet. Dat ja, uh, mag ik natuurlijk niet zeggen, maar uh, ik gebruik internet daarvoor. En daar zijn uh, genoeg illegale streams te vinden waar je wedstrijden op, uh, op kan kijken. Dat moet ik wel doen, want we kunnen gewoon hier in Nederland niet alles zien. En zo bijvoorbeeld zaterdag uh, ga ik het internet op... en dan uh, via Google kijk ik waar ik kan kijken naar... Uh, in dit geval Denemarken, Brazilië. Of uh, Macedonië, Portugal. Ja. En dan, uh, ja, dan zit je dus... Uh, ja, met een hopelijk goede stream te kijken naar die wedstrijd. Ja. We, we, we hebben even, want het gaat natuurlijk over het vak van commentator... en daar zitten allerlei soorten en, en, en maten in. Uh, laten we even een klein stukje horen. Frank Snoeks uh, deed ook de Champions League finale. Uh, een momentje het WK 2006. Uh, de Kroaat Simonic haalde het wereldnieuws in de wedstrijd... Uh, tegen zijn geboorteland Australië. Toen scheidsrechter Graham Paul hem twee maal geel gaf. Uh, maar hij gaf uiteindelijk dus Simonić geen rood. En Snoeks, ja, die had dat natuurlijk wel weer door. Viduka. Onderuit getrokken. En ook nu nog niet gefloten hierdoor, uh, hiervoor door Pol Die fluitpas als Kennedy onderuit gaat tegen en Die moet het dan ook af, want die heeft toch ook al geel gehad? Ja, de regie heeft het wel door, maar Pol nog niet. Simonić heeft al geel gehad, maar wordt niet weggestuurd door de scheidsrechter Die trekt geen rode kaart. Het was een tweede geel. Maar hij laat Simonits staan. Ja, weet je wat daar gebeurde? Die Simonits die speelde voor Kroatië. Maar hij is geboren in Australië. Het was Australië-Kroatië. En hij heeft een Australisch accent, omdat hij daar geboren is. Dus hij begint te schelden tegen die scheidsrechter. <laughs> die Graham Paul. En die denkt, nou oké, okay, gele kaart voor een Australiër. Ja. Dus hij noteert nummer drie Australië. Australië ja. Geel. Ja. En Snoeker had het goed gezien. Uh, heb jij ooit zoiets meegemaakt? Uh, nee, nog niet. En uh, uh, ja, en dus uh, Frank doet het uitstekend. En het is natuurlijk een nachtmerrie voor een commentator als je daarbij de mist in gaat. Maar dat is helemaal niet ondenkbaar. Uh, want je kan ook aan het twijfelen gebracht worden. Gelukkig in dit geval heb je ook uh, regie die in beeld brengt van dat het geel is voor die persoon. Maar je kan ook gaan denken: heb ik het verkeerd genoteerd? Of heb uh, ik het dan verkeerd nou. gezien? Hij heeft, hij heeft trouwens ook wel eens hier bij mij verteld... dat hij een doelpunt heeft gemist, uh, Snoeks. Omdat hij zijn collega ging helpen die flauw gevallen was. Of die, werd er intussen gescoord. Echt waar, joh. Dat had hij niet bijgehouden. Dat, dat is ook een mooi verhaal. Uh, even over de stijl van, van, uh, van de Had jij vroeger, toen jij jongetje was... luister je natuurlijk ook veel en keek je... had jij een favoriet? Ja, heel vroeger uh, was het Kees Jansma... die commentaar gaf bij de NOS. en Dat vond ik echt erg sterk. Overigens later toen Kees... Uh, op andere plekken commentaar ging geven bij Canoplus en Sport 1. Nog steeds heel erg goed. Ja, en uh, dat is misschien een inteker Theo Rijtsma. Theo Rijtsma uh, rustig, kalm. Ja. Mocht ik graag naar luisteren. Nou, uh, je, hebt, uh, je hebt de bal op de strip gezet. Laten we een klein stukje luisteren. Theo Rijtsma. Blokhoff, de enige echte nummer 10. Nu Lammers over zijn nummer 10. De schip met nummer 11 heeft aangetrokken. En hij is het, die scoort. Snel in de wedstrijd. Vijfde minuut. Lodders. Goeie baas. Veenhoff kan die bal niet tegengaan. En Lodewijk is kansloos op die inzet. Het is wel een score van dat. Nou, heel, heel rustig, theoretisch. Ja. Maar dan hebben we ook nog uh, deze meer. Die ken je vast ook wel.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 Ik heb in tumult even gemist wie die nou scoorde. Ik weet het ook niet. Twee stijlen, hè? Uh, ja. Allebei fantastisch, denk ik. ik bedoel, uh... Maar er is wel een wezenlijk verschil, hè? Want uh, wat Jack doet is radiocommentaar... en wat Theo doet ja. is televisiecommentaar. En bij uh, radiocommentaar kan je natuurlijk veel meer... vanuit de emotiecommentaar geven. Uh, je moet de ogen van de luisteraar zijn... En ja, daar wordt gewoon meer geaccepteerd dat je dit soort dingen... Nou, nu is Jack extreem, maar het is ook zijn handelsmerk. Ja. Iedereen hoort het graag. Ik had vroeger ook een bandje van hem op het EK88... Uh, ja. met zijn commentaar op. Ik vind het prima, maar bij tv zou, zou ik het persoonlijk niet vinden passen. Daar past gewoon uh, wat ja. meer rust en wat meer kalmte. Ook omdat de... Uh, Kijker, de beelden dat heeft... zelfs, zelfs ook ziet. Over, over, even los van Jack van Gelder, maar dat is wel eens ook een discussie. Hè, van mag je als commentator, nou, zeker als het Nederlands elftal speelt, mag je dan uh, ja, laten blijken dat je toch wel ook wel voor Nederland bent. Ja, ja ik vind van wel. Uh, zonder dat je de realiteit uit het oog verliest. Dus als Nederland niet goed speelt, moet je natuurlijk ook zeggen dat Nederland niet goed speelt. Overigens uh, merk je dan wel dat als je dat zegt als commentator, dat je vaak uh, de gebeten hond bent. Want dan ben je de boodschapper van het slechte nieuws. Ja. En dat uh, ligt in dit land gevoelig. Maar ja, het zou toch raar zijn als Japan of weet ik veel wie Portugal-Denemarken in de laatste minuut scoort. En je gaat als commentator daar extreem enthousiast over doen. Nee, dat, dat, ja, ik, ja. ik zou dat niet gepast vinden. Wanneer vertrek je daar naartoe? De donderdag voordat het toernooi begint. Vrij dus laat dus. Ja, laat. Ja. Ik weet niet precies uh, wat de omstandigheden zijn. Dat is toch een beetje de vraag. Uh, in Zuid-Afrika wist ik dat beter. Dan ga je er een week van tevoren naartoe, weet je dat je je daar ook nog goed kan voorbereiden. En hier denk ik van ja, ik pak mijn tijd in Nederland thuis. En dan, uh, Om, omdat je weet dat alles hier in ieder geval werkt. En hier is het in orde als, en uh, ja. het voorbereiden is zo belangrijk. Dat ik, uh, veel succes en we zullen elkaar ongetwijfeld spreken in de sportzomer we gaan het op radio natuurlijk ook uitgebreid doen. Aangezien uh, nou ja, jij de, de tegenstanders van het Nederlands Elftal volgt, zullen we vaak contact hebben, neem ik aan. Uh, veel succes en veel plezier ook. Jeroen, dankjewel. Jeroen. werkweek. Deze week met Peter Reumer, tegenwoordig schrijver, en deze week verschijnt mijn boek Jantage. Ja, nu mag hij zich dus naast onder meer acteur en scenario-schrijver ook romanschrijver noemen, en dat smaakt naar meer, vertelt hij bij de presentatie van zijn boek. Nou, kijk eens aan, nou, kijk eens aan. Daar zijn mijn dikke dames. Dit zijn mijn, dus mijn dochter en mijn kleinkinderen, mijn dochteren. ook aanwezig voor het grote feest. Ik denk dat ik van nature uh, dat, dat ik een schrijver ben. Maar ik was altijd of acteur, of regisseur, of producent. Twintig jaar lang producent geweest. Belachelijk. Ik heb geen passie voor één ding. Weet je wel, ik doe alles. Waardoor ik uh, nooit het gevoel heb gehad... Uh, ik blink uit op de honderd meter. Uh, ik wil heel graag... Uh, ik, ik ben uh, ook hierin ambitieus. Dus ik wil heel graag dat dat een boekenreeksje wordt... die uh, uh, uh, goed wordt. Dus laat ik zeggen dat ik ga trachten om daarin te excelleren. En nu wil ik heel graag het woord geven aan Jaap Jongbloed, want die gaat uh, het over Goedemiddag ja, allemaal, goedemiddag uh, Peter. De ja. woord van jouw eerste misdaadroman. Ik zei, dat was er hier en daar misschien ook nog wel een rekeningetje te vereffenen. Uh, de rollensjournalistiek, de, de, de, de charmante heren hier vertegenwoordigd, die ze nooit zou willen laten noemen, die krijgen een flink pak op de broek. Oh, altijd liefdevol. Ja. <lacht> Uh, ja, dat wendt en daar dan, dan, dan leer je ook mee omgaan. Uh, ik heb het inderdaad, Jaap, Jaap noemde dat in zijn, in zijn toespraakje, maar ik heb het echt met enige mededogen geschreven. Uh, de mensen van de, van de bladen uh, hadden het gelezen. Dus je had een keurig een huiswerk gedaan. en niemand heeft tegen mij gezegd, Remme, je bent een lul, want zo ben ik niet. Een enige verbazing, want ik vind jou, als je... Jij ja, moet uh, uh, typeren iemand die uh, zeg maar prettig pleut is. Hè? Met een uh, beschaafde gena als het gaat om seks. Maar we hebben ons altijd een klein, we hebben ook eigenlijk nooit heel veel aanleiding gegeven toe. Uh, ja, mijn vader had ook de, de gebruikelijke. Uh, maar ook daar is het allemaal heel. heel uh, maar die is ook best een vrouw gebleven en wij zijn allemaal zo'n beetje bij ons vrouw gebleven. En, ja, er komen kinderen en kleinkinderen. Maar dat zit, weet je wel. Dat is weinig wattigheid. Jij bent, uh, heb ik ook uit betrouwbare bron iemand die. Uh, nou, na de daad nog net niet sorry zeg. <lacht> maar dat was verder niet altijd al worden aan, uh, aan Ik ben zeer vereerd dat ik degene mag zijn. Deze dopen tot eerste. Ja, zeker. Dat ik degene mag zijn die het uh, eerste exemplaar van Chantage aan jou gaat uitreiken. Van harte feestjes. Dankjewel, Jan. Dankjewel. Ja, dankjewel. Het was een mooie uh, vriendschap. Ja. Uh, vervolgens... Uh, moet ik uh, ook nog even zeggen iemand die helaas niet aanwezig kan zijn, maar die wel een enorme stimulans is geweest voor mijn carrière, die uh, nog nooit een van zijn kinderen heeft uh, uh, aangemoedigd om een toneel op te gaan of aan de in te gaan, maar die wel toen ik 12, 13, 14 was op mijn jongenskamer die zat te schrijven met een enorme grote, zware, zwarte, tweedehands schrijfmachine aan kon zetten... en die op mijn bureau neerzetten. Hij kan het niet meer meemaken. Het was ik mijn vader. Nou, dat was uh, eigenlijk vanaf, van jongs af aan. Uh, toen ik net kon schrijven, schreef ik een, een, een, uh, een verhaal. Dat heette Het Circus Komt in de Stad. En dat was ook meteen het hele verhaal. Dat is uh, over short story gesproken. Maar, uh, en vanaf dat moment heb ik altijd geschreven. Dat heeft hij altijd gezien. En daar heb je op een gegeven moment... Heeft hij dat geprofessionaliseerd door er een schijnmachine in neer te zetten? Uh, ik weet zeker, als hij er wel geweest was, dan had hij dit allemaal erg veel pooha gevonden. Had hij licht narrig aan de bar gezeten met een glaas wijn, maar er wel een goed glas op gedronken. Nee, hij, van het boek heeft hij niet veel meegekregen. Ja, dat vind ik wel jammer, want het is wel uh, uh, iets wat hem erg zou hebben, uh, goed hebben gedaan. Hij zou het niet gezegd hebben, maar het zou hem goed hebben. Hij zou trots zijn geweest. Hij zou er een glas op hebben gedronken en dat wil ik ook heel graag met jullie doen. Ik, fijn dat jullie er zijn. En uh, oh, slechte, slechte late zin eigenlijk. 25, uh, dat, dat is eigenlijk punt, Peter Reumer, reportage werd gemaakt door Maarten Bleumers. Uh, we gaan zo meteen naar Stand.nl. Stelling dan, het uitzetten van asielkinderen zoals Mauro moet gewoon doorgaan. Bent u daarmee eens of oneens? Laat het vooral weten. Eerst is hier nu Mark Visser. Radio 1, het NOS Journaal. De Manetchaussee krijgt steeds meer meldingen over agressie aan boord van vliegtuigen. Dit jaar zijn al tien agressieve passagiers doorgestuurd naar justitie. En dat is net zoveel als heel vorig jaar. De stichting komt onder meer doordat luchtvaartmaatschappijen eerder aangifte doen. Alle gewonden van de treinbotsing van vorige maand in Amsterdam zijn weer thuis. GGD meldt dat gisteren de laatste van de 117 gewonden uit het ziekenhuis is ontslagen.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 De PvdA-leider Samsom die vindt dat de SP en de PvdA dichter bij elkaar staan dan vroeger. Hij zegt in een interview met het weekblad Elsevier... dat er met GroenLinks en D66 vroeger een natuurlijke lijstverbinding was. En nu zou ik net zo lief met de SP zo'n verbinding sluiten, zegt Samsom. Hij vindt dat GroenLinks en D66 een stuk rechtser zijn geworden. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. ANEB Verkeersinformatie. Veel vertraging op de A28 van Utrecht naar Amersfoort is daar een ongeluk gebeurd. Tussen Soesterberg en Leusden staat 8 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Hilversum over de A27 en de A1. De kijkers vielen op de A28 vanuit Zwolle tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden 5 kilometer. Dit is radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van der Berg. Er zouden maximaal 500 asielkinderen zijn. die in aanmerking komen voor de zogenaamde Mauro-wet. Een wet voor kinderen van asielzoekers die langer dan acht jaar in Nederland zijn. Een soort generaal pardon voor in Nederland gewortelde kinderen dus. Of de wet er ook daadwerkelijk komt, valt nog te bezien. Dat hangt uh, allemaal af van de uitkomsten van de Tweede Kamerverkiezingen in september. Maar kinderrechtenorganisaties roepen demissionair minister Leers nu op om die 500 kinderen niet uit te zetten. Tot er dus meer duidelijkheid komt over de wet. Uh, omdat na de verkiezingen de poppetjes wel eens heel anders kunnen uh, uitvallen. Uh, de stelling daarom, het uitzetten van asielkinderen zoals Mauro, moet gewoon doorgaan. En ik ga erover praten met Carla van Os. Die is jurist bij de kinderrechtenorganisatie Defense for Children. Dag mevrouw Van Os, goedemiddag. Goedemiddag. We uh, beginnen altijd met drie keuzes in stand.nl. Daar mag jullie maar ja of nee op zeggen. Dus hier komen die keuzes en dan gaan we zo meteen uitgebreid doorspreken aan de hand van de stelling. Het zijn er maximaal 500. Eens, ja. Het kan ook zijn dat het er duizend zijn. Nee. Ik heb het volste vertrouwen dat na de verkiezingen het asielbeleid beter wordt. Ja. Oké, okay, nou dat zijn duidelijke uitspraken. Dan gaan we naar de stelling. En ik roep onze luisteraars ook op om uh, daar uh, hun mening over te geven. Eens of oneens dus. Uh, stelling luidt het uitzetten van asielkinderen zoals Mauro moet gewoon doorgaan. U mag uw mening eens dus of oneens sms'en naar 7070. Kost 50 cent. 0800 1101 gratis telefoonnummer. De website staat open voor reacties www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens doet dan met hekje standpunt. Hebben we alles mooi onder elkaar en kunnen we dat er ook nog bij tellen. Mevrouw van Os, wat zegt u tegen de stelling? Eens of oneens? Oneens. Dat zal geen verrassing zijn. Nee. Waarom? Nee, ik moest wel lachen om dat woordje gewoon. Eigenlijk ik dacht de schrijver van de stelling heeft ook even gedacht van dit moet toch even extra onderstreept worden, want het is natuurlijk helemaal niet gewoon. Het zijn kinderen die in Nederland gewoon zijn. Die zijn gewend in Nederland en Nederland is gewend aan hen. En het zou gewoon deze kinderen echt beschadigen... als je die nog gaat terugsturen als ze heel erg lang in Nederland zijn. En acht jaar is echt heel lang op een kinderleven. Een kinderleven duurt maar achttien jaar. Dus als je acht jaar uh, daarvan hier bent, dan hoor je echt hier thuis. Ja, je kunt ook zeggen, nou ja, als je acht jaar bent... Dan, dan kan je ook nog wel weer aanpassen ergens anders misschien. Daar heb je dan nog genoeg tijd voor. Nou ja, als je acht jaar bent, dat betekent dus dat je in Nederland geboren zou zijn. Als je dan onder die wet zou vallen... Dat is natuurlijk ook heel lastig dat je, dat je dan naar een land moet dat, dat je helemaal niet kent. Waar je, waar je niet in thuis bent, niet naar school bent geweest. Maar het klopt wel, uh, dat suggereert u een beetje, <coughs> dat het steeds moeilijker wordt naarmate kinderen ouder worden. Het blijkt echt dat kinderen met name in de adolescentie de meeste problemen ontwikkelen door die langdurige onzekerheid. Het, het heet nu in de volksland de Mauro-wet, maar daar bent u niet gelukkig mee, hè? Nee, en het is volgens mij valt het ook wel mee met die volksmond. Volgens mij noemen wij het de wortelingswet. Um, en ik, ik vind dat Mauro echt uh, meer dan genoeg in de publiciteit is geweest en ten voorbeeld is gesteld. Ik vind dat hij gewoon nu lekker moet kunnen studeren en niet uh, ja. steeds zijn naam over de radio zou moeten horen. Uh, eigenlijk klopt het dus ook niet, want hij heeft, hij heeft uh, ja, inderdaad een studievisum gekregen. Hij heeft natuurlijk geen verblijfsvergunning gekregen. Nee, het is echt een andere situatie, dat klopt. Dus die naam uh, die moeten we eigenlijk gewoon vergeten. Ja. U, u noemt het wortelingswet, je hoort ook kinderasielwet. Uh, nou ja, Nou ja, dat is een groot verschil. Oh, dat kijk we, aan, het, dus dat is ook ja. niet goed. Nou, uh, en ik moet eerlijk zeggen, de indieners noemen het de kinderasielwet. Dus wie zou ik zijn om te zeggen, dat moeten de wortelingswet heten. En wij vinden dat het de wortelingswet zou moeten heten. Omdat het namelijk gaat over het verlenen van kinderrechten... Uh, aan, aan kinderen die heel lang in Nederland zijn, die geworteld zijn in Nederland. En de, de schrijvers van die wet, die baseren zich dan op literatuur, die aantoont dat kinderen op een gegeven moment beschadigd raken als ze dan nog uitgezet zouden worden. Nou, in die literatuur is geen enkele aanwijzing te vinden dat het dan uitmaakt wat voor vergunning je ouders hebben aangevraagd. Of dat nou een asielvergunning is, of een gezinsherenigingsvergunning, of een werk- of een studievergunning. Op een gegeven moment ben je als kind geworteld in Nederland en ga je kinderrechtsschendingen als je deze kinderen uitzet. Dus wij vinden het heel erg jammer dat in de kinderasielwet uh, inderdaad alleen gaat over kinderen die asiel hebben aangevraagd... en niet over andere migrantenkinderen die uh, mm. lang in Nederland zijn. En nu even over uw ideale wereld, zeg maar. Uh, dat zou dan betekenen dat deze 500 kinderen... dat die uh, een, een permanente status krijgen of een, een tijdelijke tot de verkiezingen zijn geweest? Nee, nee, uh, we zeggen nu van, van zet ze niet even snel uit. voordat ze uh, uh, mogelijk in september gered zouden zijn. Dat zou mm -hmm. gewoon ontzettend cru zijn. Uh, en, en verder willen we gewoon dat die wet wordt aangenomen. en dat die kinderen dan gewoon de vergunning krijgen. zoals die in die wet beschreven is. Ja, ja. Maar goed, het, het, het gaat u er dus om. Want die, laten we zeggen, die uitzettingen die, die, die zouden nu gewoon doorgaan. Of die gaan zelfs misschien wel door, dat weet ik niet. Dat ja. weet u beter. Ja, ja, er zijn echt wel uitzettingen gepland ja. in alle maanden. Hou daar nou even mee op, tot we straks de, de politieke werkelijkheid. Van na 12 september, kennen en uh, wie weet, is die hele wet dan wel uh, niet nodig? Nou ja, dan is die wet wel nodig, juist. En die zal dan ook, uh, die heeft gewoon een hele grote kans om aangenomen te worden. En er zijn heel veel partijen die zich hier uh, voor uitgesproken hebben. En dat zijn met name partijen die het nu goed doen in de peilingen. En met ja, bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid, die die wet mede heeft uh, ingediend. Maar, maar die doet het toch helemaal Ik niet zo goed toch... in de peilingen? Nou ja, die worden in elk geval ook groot. En de SP wordt groot, die heeft zich ervoor uitgesproken. Uh, uh, nou, verder hebben we de, de hele rij van, van ChristenUnie tot en met de Partij van de Dieren... Die, uh, die uiteraard allemaal de wet steunen. Als je nu naar de peilingen kijkt, is er echt een meerderheid voor die wet. En dan, uh, uh, ja, dan zijn deze kinderen gered als die wordt aangenomen. En ik neem aan dat voor de partijen die zich hier echt uh, uh, over uitgesproken hebben... dat dat ook een breekpunt is, want het, het is een enorm... Uh, belangrijke wet die, die, die, die heel veel gaat betekenen oh. in het leven van individuele kinderen. En nou. dat ga je niet even opzij zetten, neem ik aan, in de coalitieonderhandelingen. Maar goed, peilingen zijn peilingen en verkiezingen is nog wel vaak een ander verhaal. Er kan van alles nog gebeuren tussen nu en 12 september. Um, geef je die kinderen ook dan niet een bepaalde hoop misschien? Die dan straks, want stel dat, dat uw ideale uitslag er niet uitkomt, wat dan? Die hoop is er gekomen met die, met die wet. Dat de, de kinderen die hier onder vallen zijn er met, ja nogmaals heel erg weinig. Maar die hier onder zouden vallen, die hebben enorm hoop geput... uit het feit dat die wet er eindelijk is gekomen jaren jarenstrijd. Uh, en die drie maanden kunnen er dan, of die vier, vijf maanden, waar zitten we, die kunnen er dan echt nog wel bij. Deze kinderen zitten meer dan acht jaar in, in tergende onzekerheid, en, en als je dan even moet wachten voordat je het zeker weet, uh, ik weet zeker dat ze dat ervoor over hebben. Goed, dat gaat over die kinderen, maar nog maar een keer, die, de peilingen waar u nu eigenlijk uh, uw hoop op baseert, ja, dat zijn peilingen, en dan straks blijkt toch dat, dat de gewenste meerderheid er niet is, uh, ja, dan moet het alsnog gebeuren, dus legt u zich daar dan wel bij neer? Nou, dat zullen, we, dat zullen we nog wel eens zien. Wij vinden natuurlijk überhaupt dat deze kinderen niet uitgezet moeten worden... als ze zo lang in Nederland zijn. Dus dan, dan moeten we kijken of er andere wegen zijn om, om te bewandelen. Ja. Bijvoorbeeld de discretionaire bevoegdheid. Ja, maar die heeft Liërs nu toch ook al? Ja, maar die, die gebruikt hij die niet of nauwelijks. En dat is ook zo afgesproken in het regeerakkoord. En ik heb de indruk dat het niet zoveel uitmaakt... of dat regeerakkoord nu nog wel of niet geldig is... Maar uh, het is gewoon heel erg moeilijk om nu uh, een, een beroep gegrond te krijgen op de discretionaire bevoegdheid. Hmm. En, en Leer zegt ook: ja, de regels zijn nou uh, zoals ze zijn. En, en, ja, da, en, en dat is dat, nou, daar hou ik me aan, zegt hij. En uh, het tweede is: die 500 betwijfelt hij ook. Hè? Uh, hij zegt: ja, maar die, die kinderen hebben ook allemaal nog broers uh, zussen en zussen. Uh, nou ja, ja de die jongens dus hebben gewoon meegerekend, hoor. Het gaat echt om 500 kinderen en niet om 500 gezinnen. Ouders hebben niet meegerekend, dus dat klopt, die zitten er uiteraard bij. Maar de kinderen, dat zijn er echt 500. En, en ja, ik, ik snap sowieso niet, Later... over waar hebben we het over? Het zijn een paar honderd kinderen waar je een heel leven uh, nu eigenlijk al voor een groot deel verpest hebt. Ik bedoel, acht jaar leven op een asielzoekerscentrum, dat is verschrikkelijk. Niet dat dat uh, erg is voor een week of voor een jaar misschien zelfs wel. Maar wel als je er acht jaar moet zitten. Wat dat bijvoorbeeld met zich meebrengt is dat je elk jaar moet verhuizen. Een asielkind verhuist gemiddeld één keer per jaar. Dan moet je eens voorstellen in je eigen leven dat je elk jaar moet verhuizen. Andere kant van het land, nieuwe school, nieuwe vrienden. Als je die nog wil maken de vijfde keer. En dan begin je weer opnieuw. En dan al die tijd in die, in die onzekerheid over of je nog uitgezet gaat worden. Dit zijn gewoon... Geen kinderen waar je, waar je nog langer over zou moeten twijfelen... die moet je gewoon uh, hier een plek geven. Nou, en het gaat dan met name om landen als Irak, Afghanistan, Somalië... Zegt, daar kun je eigenlijk gewoon, dat kan gewoon niet, die kinderen daar naartoe terugsturen. Nou ja, dat komt er nog eens bij. Het overgrote deel komt uit oorlogsgebieden. En dat, uh, dat maakt het natuurlijk bijzonder gecompliceerd. Als ze nou allemaal uit Dubai kwamen, zou het misschien anders zijn. Maar dat is gewoon de, de werkelijkheid niet. Nee. Ik, ik kijk nog even naar onze forum. Daar staan wat mensen op die reageren. Hier zegt iemand, nu het ESM, gewoon voor de verkiezingen wordt doorgedrukt. Dat is dat uh, andere heikele punt op dit moment door een demissionair kabinet. Dan moet men ook hierin consequent zijn. Wat vindt u daarvan? Ja, ja, ik moet zeggen, ik heb weinig verstand van economie, maar wel van kinderrechten. En, en ik vind dat echt geen vergelijking. Nou ja, de vergelijking die hier wordt gemaakt is van, hè, dat is het punt wat Wilders aanvoert, je zegt van, dit demissionaire kabinet mag eh, daar niet eh, zijn best voor doen, voor, voor dat verdrag. Eh, want ze zijn demissionair. Nou ja, je kan ook zeggen dan, als je daarin consequent bent, want dat wil de Kamer wel doorzetten, eh, zou je ook deze wet, eh, de huidige wetgeving, laten we zeggen, van kracht moeten laten zijn. Ja, Wij hebben met UNICEF opgeroepen om, om al die uitzettingen gewoon controversieel te verklaren, bij wijze van spreken. En, en, en ik denk dat dat ook echt gewoon uh, wel kan. Dat, ik kan me niet voorstellen dat het mensen nou kosten wat kost die slachtoffers nog willen maken in die laatste paar maanden. En uh, dat punt van, want dat, dat is ook waar mensen zich uh, dan ja, zorgen over maken, in ieder geval dat aangeven. 500 kinderen, oké, okay, maar er komt daar niet ook nog een hele familie omheen? U zegt nee, het gaat echt om die 500 die wij nu via die procedure boven water hebben gekregen. Ja. En de ouders dan, die zijn niet meegeteld. Goed. Uh, blijf meeluisteren, Carla van Os, Defense for Children, daar werkt ze voor als jurist. We gaan naar onze bellers, maar eerst maar eens even de aftrap. Want kijk even op wat er op de site gebeurt. Daar is door uh, bijna 1500 mensen gestemd. 58% is het eens met die stelling. Het uitzetten van asielkinderen zoals Mauro moet gewoon doorgaan. 42% is het oneens. Goedemiddag. Uh, goedemiddag. Goedemiddag, met de, de, de haas uit Breda. Ja, ik, ik, ben het, uh, ik ben het inderdaad eens. Hey, ja, met pijn in het hart zeg ik dat die uitzettingen, dergelijke uitzettingen toch moeten doorgaan. Eerder stond er in het blad van de VVD, waar ik lid van ben, ook een heel artikel hierover. Waarin men samenvat kan ik zeggen, uh, men vreest toch een enorme aanzuigende werking... die misschien nu nog niet zit aan te komen. Ten tweede... Een ander punt is dit. Uh, kijk, die land, de wereld verandert, die landen veranderen, Nederland verandert, et cetera. Um, uh, wij worden langzaam maar zeker ook steeds meer wereldburger. Mensen die gaan zelf initiatieven nemen om hun bestaan in allerlei streken op deze wereld te verbeteren. Hmm. He, uh, dat, het gaat, het dus, gaat hier wel over kinderen, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, nog wel, maar die worden, die worden op een gegeven moment wel volwassen. Ja, ja. He. Dus kijk, om, om, om, om, die, om die reden meer. Er wordt ja. ook steeds meer geïnvesteerd in ja, die zogenaamde derde wereldlanden. Ja, ja, ja. Dit is toch iets, een gebied wat aan het opkomen is. Goed. En daar gaan die kinderen in mee. Punt is duidelijk. Dank u wel. Stamppot.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, mevrouw Allemans. Nou, uh, voor mij mogen ze die kinderen hier houden. Dat maakt me niet zoveel uit. Maar ik heb toch wel een opmerking. Wat ik heel vreemd vind, is bijvoorbeeld zo'n uh, Mauro. Die heeft tot, tot zijn negende jaar in Senegal gewoond. Is daar gewoon geworteld. Heeft daar zijn vriendjes. En zijn moeder, die betaalt gewoon 5000 dollar. Die zet hem op een vliegtuig. En die schop hem naar Nederland toe. Die laat die jongen hier een opleiding volgen. En dan, dan denkt ze, die komen 18 of 19 jaar. Is hij weer terug. Waarom pakken ze zulke organisaties. of die mevrouw die advocaat er zit. pakt die moeder van hmm. Mauro niet aan? Hmm. Kijk, door, door dit te doen is gewoon. Eigenlijk houden die al die advocaten, de Unicef en weet ik allemaal... die houden gewoon, de hele kindersmokkel houden ze in de hand. Dat, wordt gewoon, dat is gewoon, nee. mensenhandel is gewoon boel ja. verdienen... en hun houden het in stand. Ze da, da, moeten gewoon stoppen. Daar laten we mevrouw Van Osso even op reageren. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, met Ralf Meijland, goeiemiddag. Ja, ik, in, in zoverre sluit ik me inderdaad aan bij de vorige spreker. Het wordt in stand gehouden door, door vooral in Nederland, ook instituties... waar vaak het CDA een, een belangrijke rol in speelt... En, Laten we nou gewoon de, de, de zaken kijken. Zoals je gisteren had de minister Leers een, een duidelijk overzicht. Die, veel van die kinderen die komen hier met, met, met, met wederweten van hun ouders. Uh, dan denk ik, hou die kinderen daar. Laat ze daar die opleidingen geven. Laten die landen zelf eens iets doen. Waarom moeten wij eeuwig maar blijven subsidiëren? Het moet van die mensen zelf ook eens uitgaan. Het is allemaal zo makkelijk. Ze zoeken gewoon een plek waar, waar, waar, je, waar, je, waar de controle en, en, en het ophouden van allerlei procedures... ken ik het makkelijkste gaat Nederland ook, hè? Die, die, die, die, die loopt daar voorop in. Hoe vaak bijvoorbeeld naar na, na een definitieve afwijzing wordt er toch elke keer weer opnieuw hè, zaken gerekt en opnieuw naar voren gebracht Dat is het probleem. Dat, daar zijn wij zelf ook schuld aan. Je moet meteen ...de zaken aanpakken, ja. zeggen wat er wel en niet klopt... ...en dan handelen. En, en nu wordt het jarenlang en daar gokken ze inderdaad op... ...en dan gaat de familie ja. herenigen, dus die, die moeten meekomen. Die mevrouw Van Ossie die, die doet er allemaal makkelijk over. Maar hoe vaak gaan we dit nog krijgen? Hè? Ja. Na, na, na al die 27.000 eh, pardon-gevallen, we blijven aan de gang. Oké, okay. eh, het is genoeg, zegt u. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Edwin uit Luilenstaat. Hallo. Ik ben het uh, gedeeltelijk met de stelling uh, niet eens. Oh. En ik ben van mening dat kinderen die hier gedumpt worden door hun ouders, dus waar de ouders er niet van bij zijn, hier niks aan kunnen doen. Nee, die kinderen zelf kunnen er niks aan doen, zeg jij. Ze kunnen er zelf niks aan doen? Hoe kun je die dan wegsturen? Ja. Kijk, als je nou met je ouders komt, dan zeg ik, dan zijn die ouders verantwoordelijk. Dan moeten ze ze ook maar meenemen. Maar als die kinderen hier alleen zijn gekomen en gedumpt, dan moet je die kinderen niet weer terugsturen. Oké, okay, dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Ik spreek net van rest.nl. Ik heb 15 kleinkinderen, niet eens allemaal bloedeigen. en twee achterkleinkinderen bijna. Uh, wat dacht u dat mijn mening was? Um, <lacht> ik denk, uh, laten ze maar hier blijven. Laat ze maar hier blijven. Ik heb de oorlog meegemaakt, ook vlucht geweest en ja. vluchtelingen meegemaakt onder andere omstandigheden. En dan zeg ik in oorlog vallen slachtoffers, ook onder kinderen, moeten we nou in bevrijd gebied? ook weer kinderslachtoffers maken aan de andere kant, omdat ze hier in vrijheid leven. Ja. Daar kunnen de kinderen niks aan doen, nog nee. aan die oorlog en nog aan die vrijheid. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, Goedemiddag. Harry Wesseling, Nijmegen, kandidaat Tweede Kamerlid CDA. En dat is van belang omdat meneer Leers portefeuillehouder is. Ja. En ik roep uh, het CDA op, hopelijk hebben ze de politieke moed om een reële kans te geven om volksvertegenwoordiger te worden. Dat heeft ook hiermee te maken dat de wortelingwet is wat mij betreft nog lang niet streng genoeg. Ik ben ervaringsdeskundige. Ik had asielzoekers in de noodopvang in mijn toeristisch bedrijf. Ik ben juridisch onderlegd, dus ik kan erover meepraten. Om humanitaire redenen vind ik dat maximaal één jaar de procedure mag duren. Je kunt niet acht jaar of nog langer mensen in onzekerheid laten. Ook kinderen niet. Mevrouw van Os zegt net, ze verhuizen elk jaar. Ik weet dat. Ik heb ervaring daarmee. Hm. Dat ze van hop naar her gesleept worden. Het is niet humaan. En dan weet ik wel, de spelregels die zijn zo, bezwaar, be beroep enzovoort. Ja. Maar dat moet je dan gigantisch indingen. Dikke, alle spelregels die door mensen gemaakt zijn... Binnen een jaar, zegt u. Veranderd worden. Dat zegt u? Ja, u zegt, alles moet dan binnen een jaar. Dus ook als je wil beroep aantekenen. Alles. Dus binnen een jaar moet duidelijk zijn of iemand mag blijven of ja, niet. En het komt ook goed met het CDA. Het CDA is prima stem. Daarom <laughs> Nou Buma. Ja, dat is zijn slogan. Stand.nl goedemiddag. Goedemiddag met uh, mevrouw Snellen. Dag mevrouw Sneller. Uh, ik ben het ermee oneens, omdat we te maken hebben in Nederland met het kinderrechtenverdrag. En verder vind ik het onheus om kinderen onder de 18 uh, weg te laten halen bij hun ouders. En uh, verder ben ik het uh, eens met mevrouw Os dat kinderen daardoor uh, flink beschadigd kunnen worden. Ja. Dat ja. wou ik graag even vertellen. Dank u wel voor het bellen, Stam.nl. Goedemiddag. Hallo? Iemand vanuit de auto zou het horen? Neemt net een uh, ingewikkelde bocht. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg hem maar. Ja, ik uh, ben het eens met uh, Stelling. Ik, uh, ik wil eventjes, uh, ik heb eigenlijk een vraagje. Ik, ik hoor dan altijd van ja, dan zijn de kinderen en alles, uh, die mensen die zijn dan te verwesterd om terug te sturen. Die, die kennen hun, die cultuur niet. Maar waarom kan het andersom altijd wel? Dat is mijn vraag. Want, ja, wat, wat bedoel je, je daarmee? Andersom, andersom kan het wel dat ze hier komen ineens. Ja, kijk, dan kennen ze toch ook niks van deze cultuur. En dan, uh, en dan uh, is het tijd dat ze weer teruggaan. Want ik ben het ook helemaal even als het. Uh, als er daar oorlog is of niet veilig is, dan mogen ze hier ook best wel even komen schuilen, zeg maar. Maar daarna wel weer terug. Ja. Maar ja, goed, nog even voor de duidelijkheid. We hebben het hier dus over kinderen, hè? Dus die, die worden ergens weggestuurd of gaan, gaan uiteindelijk zelf ergens weg. En die, ja, daar kan je toch niet zeggen dat die dan al, uh, hè, dat die aan deze cultuur moeten wennen, Want daar groeien ze in feite in op. We willen dat, dat, als je Mauro weer als voorbeeld neemt, die praat Limburgse dan de, dan de meeste Limburgers ongeveer. Ja, ja, maar ja. Kijk, uh, ik vind, uh, als ze hierheen kunnen komen, dan kunnen ze ook weer terug. Ja, Oké, okay. dank. Dank je wel voor het bellen. Okay. Uh, we gaan snel terug naar uh, Carla van Os, want die heeft meegeluisterd. Uh, jurist bij Defense for Children, die zich dus uh, inzet voor deze zaak. En, en hoopt eigenlijk op, uh, nou ja, dat die wet voorlopig, uh, dat, dat, dat, dat na de verkiezingen, uh, dat, dat we toch uh, die wet ingevoerd uh, krijgen. Mevrouw van Os, ja, uh, een aantal dingen die u vaak hoort, neem ik aan. Uh, loop, loop ze maar eens even weer langs. Ja, uh, meneer Haas uit Breda, de aanzuigende werking... is natuurlijk een veelgehoord argument... En, en niet bewezen dat dat zo is. Het tegendeel, het tegendeel is bewezen. Sinds wij het generaal Pardon hebben gehad in Nederland... zijn de instroomcijfers afgenomen... Het heeft niet geleid tot een enorme toestroom. In je ziet het ook in landen waar het slecht geregeld is. Op dit moment in ja. België bijvoorbeeld een enorm opvangprobleem. Terwijl daar hele grote cijfers, hoge cijfers uh, asielzoekers zijn. Dus dat verband is gewoon niet aan te tonen. Uh, de, de kwestie van de procedure. Meneer Wesseling zei uh, heel terecht van uh, acht jaar is eigenlijk toch nog veel te lang. Dat vinden wij ook. We zeggen van vijf jaar is wel een omslagpunt als je het over schade hebt. Maar die procedure moet veel korter Hij kunnen. Het is het over één jaar, hè? Ja, hij heeft, ik weet niet, één jaar lijkt me heel erg snel. Wil je het ook nog zorgvuldig doen? Maar het, je zou wel ja, binnen twee jaar nou, ik zeker moeten kunnen weten of iemand kan blijven nou, of niet. Maar daar zou dan ook echt alles in moeten zitten: dat, dat je ook niet meer nog uh, endeloos in beroep kan gaan. Gewoon alles nee, moet dat dan binnen dan dit Het dan de... De gaat de, om de eerste procedure, uiteraard. Nou, ja. Nou ja, goed, daar gaan we alweer. Dan, dan kan het dus weer heel lang gerekt worden. Dat is volgens mij niet wat hij bedoelde. Nee, maar als je een goede procedure voert, en, en dat is wel grappig, want meneer Leers heeft net allerlei voorstellen gedaan voor en hij zegt ook, ik noem het liever verbetering. Ik zie ook echt een paar verbeteringen in uh, die meneer Leers voorstelt... Mm -hmm. in, het, in het verbeteren van de eerste procedure. Als dat lukt, dan zul je ook heel weinig vervolgprocedures uh, ja. hebben. Wat nu gewoon vaak gebeurt, is dat de eerste procedure zo snel en zo onzorgvuldig is... dat mensen gewoon genoodzaakt zijn om in de tweede ronde uh, ja. te doen. Dan zal dat er gewoon niet meer nodig zijn. Nog een ander punt waar mensen mee komen, ook een beetje naar aanleiding van de Mauro-kwestie... die op het vliegtuig werd gezet door zijn, door zijn moeder... Uh, Mensen zeggen van ja, uh, Defense for Children, goed dat jullie hier druk mee uh, houden. Maar doe daar dan ook wat aan, organisaties die daar uh, aan meewerken... En, en kinderen maar over de hele wereld uh, transporteren voor veel geld. Ja, je moet even goed onderscheid maken tussen mensen, smokkel en handel. Handel is dat je er ook nog aan verdient, dat gebeurt wel. En daar wordt wel flink tegen uh, opgetreden. En daar zijn ook allerlei programma's voor. Uh, smokkel is iets moeilijks. Ja, als mensen in een ellendige toestand zijn en, en daaruit willen... dan zul je altijd mensen hebben die daar misbruik van maken. Natuurlijk wordt daar op gelet en, en moedigen wij dat helemaal niet aan. Het gaat hier gewoon om mensen die een oorlog ontvluchten. Zoals uh, uh, die meneer van Rest uit Den Helder uh, ook terecht mm -hmm. zei... Uh, waarom zou je in bevrijd gebied uh, opnieuw sluiten? slachtoffers gaan maken. We zitten hier gewoon aan de veilige kant van de grens... en dat er dan mensen eh, ook graag hier willen zitten, dat is logisch... No. Uh, wat zijn we verder nog? Uh, oh ja, Het punt van, de, van die ouders zijn verantwoordelijk, dat is dus wel een belangrijk, want dat staat ook in het kinderrechtenverdrag uh, uh, waar mevrouw Snelle nog op wees terecht. Uh, in het kinderrechtenverdrag staat ouders die zijn gewoon in beginsel de baas over van kinderen, als ze tenminste goed voor die kinderen zorgen. Maar er staat ook heel duidelijk dat je als overheid een aanvullende verantwoordelijkheid hebt als die no. ouders op een gegeven moment okay. niet meer in staat zijn om goed voor die kinderen te zorgen. Dus die ruimte is er wel degelijk. En het kinderrechtenverdrag is ook een belangrijk Regel ...waar je wat beter aan zou kunnen houden als Nederlandse overheid. Carla van Os van Defense for Children. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan Stam.nl. Met u wachten wij natuurlijk op de verkiezingsuitslag... ...want daar hangt een hoop van af. Op dit onderwerp, maar ook nog heel veel meer. U kunt blijven stemmen op onze stelling. Die staat op de site. Doe dat vooral. Ik ga naar Elswet voor de onderwerpen. De onderwerpen. Nou, noem maar één. De Oranje Camping in Garkov. Echt waar? Gaan we daarheen? Oké. Okay. Dat zometeen na tweeën. Dus dit is de dag. Ik wens u een prettige woensdagmiddag verder.